Slot Thomasen met het NOS journaal. Het lijkt erop dat in het West-Afrikaanse land Benin een staatsgreep bezig is. Een groep militairen zegt op de staats-TV dat de president is afgezet, de regering en het parlement worden ontbonden en alle overheidsinstanties worden overgenomen. Verder zegt de groep dat een militaire leider voor het land is aangesteld. Maar vanuit de staf van de president van Benin wordt gezegd dat het leger de controle weer overneemt en dat een kleine groep militairen alleen de uitzending op tv had overgenomen. Japan noemt de Chinese militaire actie van gisteren zeer betreurenswaardig en gevaarlijk... en zegt dat die verder gaat dan wat nodig is voor de veiligheid van vliegtuigen. De actie was in een gebied boven zee dat door beide landen wordt geclaimd. China zette een radarsysteem dat wordt gebruikt om wapens goed te richten op een doelwit vast op Japanse vliegtuigen... In een reactie zegt China dat het dat deed omdat een Japans gevechtsvliegtuig een aangekondigde oefening van de Chinese marine had verstoord. In Iran zijn twee organisatoren van een marathon gearresteerd omdat ze vrouwen hadden laten meedoen zonder hoofddoek. Aan de marathon deden 2000 vrouwen en 3000 mannen mee, gescheiden van elkaar. En nadat beelden waren verschenen van vrouwelijke deelnemers in rode kleding zonder hoofddoek, werden de twee organisatoren opgepakt. In Den Haag wordt vandaag de enorme explosie in de tarwekamp herdacht van precies een jaar geleden. Een deel van een woonblok in de wijk Mariahoeven stortte toen in en er brak brand uit. Zes mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen raakten dakloos. In de Adventkerk in de wijk is vanmiddag een herdenking waar ook burgemeester Van Zane van Den Haag iets zal zeggen.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 Don't! Welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. En vandaag gaan we het over de West Coast Jazz hebben. Een genre, een stijl die eigenlijk uh, staat voor het uh, wat relaxtere muziek. Minder improvisaties, minder fel. Uh, iets meer gecomponeerd en uitgearrangeerde stijl van muziek. Het is dus niet alleen artiesten die in de, aan de westkust van Amerika wonen en optreden. Maar het gaat vooral over de stijl van de muziek. En er wordt ook vaak gedacht dat het alleen maar blanke artiesten zijn. En dat was niet zo. Uh, het grote deel was wel blank. Maar bijvoorbeeld Chico Hamilton is een Amerikaanse jazzcomponist... en een jazzdrummer die uh, ook West Coast jazzmuziek maakte. Hij was wel donker. Hij begon op klarinet. Um, Hij uh, trad op met schoolvrienden als Dexter Gordon en Charlie Mingus. Ging later bij Duke Ellington spelen... En hij trad onder andere op met Ella Fitzgerald en Lester Young. Hij werd, uh, stapte over naar de drums en uh, ging spelen in Los Angeles. Hij speelde daar met grootheden als Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. En hij ging in 1952 samenspelen met Gary Mulliken en Chad Baker. Het eerste zonder piano spelende uh, kwartet. Ze ontwikkelden de jazzmuziek verder en Hamilton werd bekend in het hele land. Hij kreeg een aanbod om muziek op te uh, nemen onder naam. En hij richtte een kwartet um, op met gitaar, bas en drums. Dat was nog niet eerder gedaan. En hij nam er ook een cello bij. En van dat album ga ik draaien uh, een, album, een nummer dat heet Nice Day. Die cellist, dat is... Um, uh, waar heb ik het nummer? Ja, Fred Cats. En hij speelt hierop samen met uh, Buddy Collette op uh, fluit, tenor, klarinet en alt sax. Natuurlijk niet alleen in dit nummer, maar op het hele album. Gitaar Jim Hall en op bas Carson Smith. Het album heet Spectacular and More, en het nummer heet uh, Nice Day van Chico Hamilton. Het was uh, Chico Hamilton met Nice Day. Ik ga verder met Her Herb Elbus en uh, een grote lijst van hele bekende artiesten. Waaronder op alt sax Art Pepper, Bud Schenk. Op bas, Joe Mondragon, Op gitaar, Herb Ellison, Jim Hall. En op tenor sax Richie Kamuka. En natuurlijk ook op tenor sax en bariton sax Jimmy Guthrie. En het album heet Herb Alice Meets Jimmy Coffey. Het komt uit 1959 en ik ga ervan draaien Thank You Charlie Christian. Meet Jimmy Goffrey. Thank you, Charlie Christian heet het nummer. Ik ga verder met Gary Mulliken. Gary Mulliken is natuurlijk een, uh, ook een grote artiest... die een aantal bands heeft uh, samengesteld... Uh, waar onder andere Charlie, uh, Chad Baker heeft meegespeeld. En van uh, zijn bands uh, die uit een tiental een tentet bestonden... en een kwartet, is een album samengesteld. En van dat album ga ik draaien, The Walking Shoes. Gary Mulliken samen met Chad Baker... We'll Gary Mulliken met Walking Shoes. Ik ga verder met Lenny Niehaus. Lenny Niehaus, een van de scherpste... Uh, bijzondere alt-saxofoonspelers van de West Coast Jazz. Hij uh, was een grote speler... maar hij is ook bekend door zijn schrijven en zijn arrangementen. Waar um, Gary Mulliken zich focuste op uh, kwartetten zonder piano... Uh, schreef Niehaus eigenlijk een niveau verder... waar hij uh, verschillende lijnen van uh, saxofoonspelers, drums en bassen samen, uh, samen liet smelten. Hij deed dat samen met een aantal spelers die ook bij Stan Kenton uh, gespeeld hebben. Hij nodigde ze uit om een uh, album te maken... en uh, speelde daar met een, tientet, een, quintet, nee, geen tientet, een quintet en een octet. En onder andere met uh, Bob Gordon en Jimmy Gaffrey op sax... Lou Levy op piano en Shelly Mann op drums... Just one of those things, Lenny Niehaus. Lenny Niehaus met Just One Of Those Things. De volgende artiest die klaarstaat is uh, Marty Peck. Marty Peck was een um, Amerikaanse pianist... maar ook een uh, componist en een arrangeur. En vooral dat laatste is hij erg bekend voor geworden. Hij heeft echt arrangementen geschreven... voor de hoeshoe van de West Coast Jazz. Dus denk aan Chad Baker, Buddy Rich, Ray Brown, Stan Kenton... maar ook uh, Mel Tormee. En bijvoorbeeld ook Art Pepper. Hij heeft uh, een grote bijdrage geleverd aan het uh, fantastische album uit 1959 van Art Pepper. Plus 11, de Modern Jazz Classics. Hij heeft natuurlijk ook muziek opgenomen onder zijn eigen naam. En heeft een album uitgebracht in 1958 dat heette Picasso of Big Band Jazz. En Marty Peck staat er onder andere bekend omdat hij voor kleine groepen muziek schreef die. Ze kon laten klinken alsof ze een big band waren. Het nummer wat klaar staat heet New Soft Shoe Marty Peck van het album De Picasso of The Big Band Jazz. Met New Soft Shoe. Ik ga verder met Bob Cooper. Bob Cooper, een uh, saxofonist. Hij werd bekend in de band van Stan Kenton in de periode 1945-1951. Hij trad later op uh, als lid van de Lighthouse All-Stars. En dat was ook een hele bekende band in die tijd. Waar onder andere Shorty Rogers, Bud Shank, maar ook Jimmy Caffrey speelden. Later nam hij ook samen met Elle Fitzgerald... Elle Fitzgerald sings The Cole Porter Songbook op. Dat is trouwens een heerlijk album voor uh, tijdens de kerst... als je niet van de traditionele kerstliedjes houdt. En hij was ook betrokken bij de oprichting van Shelley Man en his man. Die hebben we eerder gedraaid vandaag. En van een uh, album Group Activity heb ik klaarstaan... It Don't Mean A Thing, Bob Cooper. <middels> Met It Don't Mean a Thing. Dan ga ik verder opnieuw met Chico Hamilton, de drummer. Van een, uh, in de periode dat hij met een quintet samenspeelde aan het begin van zijn carrière, heeft hij de muziek verzorgd voor een film, The Sweet Smell of Success. Het is een film uit 1957 met onder andere Burt Lancaster en Tony Curtis. En van dat album ga ik draaien Jonala. Chico Hamilton. Hamilton met Jonala. Het wordt tijd om een klein stukje terug te gaan in de tijd, namelijk in de periode 1949-1950. Ga naar het album The Birth of the Cool. En ja, dat is het album van Miles Davis, het bekende album. Hij heeft um, van drie sessies in die tijd heeft hij een album gemaakt. En het is eigenlijk het geluid waarin de cool jazz geformeerd is. Het was een periode eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog waarin um, de jazz opnieuw werd uitgevonden... voor de Tweede Wereldoorlog. We hadden natuurlijk de big bands, de swing era... en um, toen kwam Bob op de inventieve um, geïmproviseerde muziek. En in de cool jazz um, gingen ze dat eigenlijk combineren... met big band arrangementen. En ze maakten daar ook een relaxte aanpak van... een relaxed geluid van. En dat is waarom het ook de cool jazz wordt genoemd. En de cool jazz en West Coast jazz wordt vaak eigenlijk um, uh, als synoniem gebruikt. En naast Miles Davis... Um, kreeg hij ook hulp van een aantal grote namen... zoals Gil Evans, maar ook Kay Winding... en Gary Mulliken natuurlijk. En Lee Konitz en Marks Roach. Het heeft tot een album geleid met uh, intiem geluid. Het is wel een, um, een noonted, dus een band met negen mensen... maar het klinkt nooit als het werk van negen muzici. Ik heb toch een uh, enigszins... Uh, uh, druk nummer uitgekozen, maar dat past nu eenmaal in de lijn van, uh, van deze uitzending. En ik heb het nummer uitgekozen, The Godchild, van The Birth of Cool, Miles Davis. Davis met Godchild van het nummer de, van het album The Birth of Cool. Ik ga verder opnieuw met Bob Cooper. The Way You Look Tonight. Het komt van zijn gelijknamige album Bob Cooper uit 1954. <tieding> Dat is Bob Cooper. We gaan gauw verder, want ik heb nog een paar heerlijke nummers klaar uh, staan en het, uh, de tijd uh, dringt. Ik ga verder met de Herbie Harper quintet. Herbie Harper was een uh, Amerikaanse jazz-trombonist... vanuit de West Coast. Hij speelde in de jaren 40 samen met uh, Benny Goodman um, en deed daar natuurlijk uh, swingmuziek, swingjazz. En hij stapte later over naar uh, de band van Stan Kenton. En ging zich meer op de West Coast Jazz uh, focussen. In um, 1957 nam hij een album op samen met Bob Enevoldsen. En Bob Enevoldsen is een uh, tenorsaxofonist. Hij speelde ook trombone en trad onder andere op met Art Pepper en Shorty Rogers. Het nummer van de Klan heette King Porter Stomp. En dat komt van het um, album The Five Brothers. Herbie Harper samen met Bob Enevoldsen. Quintet samen met Bob Eno Ik ga verder met Bob Cooper en Bud Schenk. De West Coast Jazz van de jaren 50 had lange slechte reputatie in de geschiedenisboeken. En waarom? Om die East Coast Jazz. Um, schrijvers, arrangeurs vonden het eigenlijk overgearrangeerd. En uh, muziek zonder, zonder pit, zonder. Uh, ja, um, zeg je, dat? Bloedloze muziek. Uh, wat je het beste kon horen in um, film-soundtracks. Maar eigenlijk was het een hele gevarieerde stijl. Het, was een, uh, het, het maakte de bebops rough edges. De ruwe kanten van de bebop wat, uh, haalde het eraf. En het was eigenlijk ook een hard swingende stijl. Met, uh, met stille ri ritmesecties. En twee van de beste West Coast jazzspelers van de jaren 50 waren Shank en Bob Cooper. Bud en alt uh, Um, uh, saxofonist. Maar hij speelde ook fluit en tenorsax. En hij speelde heel vaak samen met, uh, met Bob Cooper. En Bob Cooper, op dit album speelt tenoorsax basklarinet en ubu. Het album heette Blowing Country en uh, ik ga het gelijk naar genummerd draaien. draaien. Butshank en Bob Cooper. The devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil. Thank you.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 Luister naar Bob Cooper en uh, Bud Schenk. Een nummer heet Blowing Country. Ik ben alweer uh, toegekomen aan het laatste nummer van uh, deze uitzending. Tijd vliegt. Um, en natuurlijk kan die uh, uitzending niet uh, zeg maar voorbij gaan aan... een andere grote artiest uit de West Coast Jazz. En dat is Getz, Want ook natuurlijk hoorde hij in die stijl thuis. Ik hoop dat u met deze uitzending een beetje een idee heeft gekregen... wat nou West Coast Jazz is. Cool Jazz. En uh, ook in de gaten heeft dat het een, uh, niet alleen maar hele relaxed, simpele muziek is. En dit laatste nummer uh, staat er ook uh, eigenlijk gerand voor. Het heet Bebop. En het is een uh, knipoog naar de Bebop-muziek. Um, uitgevoerd door Stanghetz. Met onder andere Dizzy Gillespie en Sonny Stitts. Het album heet For Musicians Only uit 1958. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. En een fijne zondag. Volgende week. Het um, wordt hier veel <middels> Thank <laughs> you.